Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël stopt de samenwerking met VN-hulporganisatie UNRWA. Die organisatie speelt een belangrijke rol bij de hulp aan Palestijnse vluchtelingen. UNRWA zei gisteren al dat Israël de voedselhulp van de organisatie in het noorden van Gaza weigert toe te laten. Volgens de Israëlische regering houdt UNRWA het conflict in Gaza in stand. Volgens Israël waren twaalf medewerkers van die organisatie betrokken bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. UNRWA is voor een groot deel afhankelijk van de financiering door andere landen. De organisatie heeft weinig reserves. Daardoor dreigt de humanitaire hulp in Gaza in gevaar te komen. Grote techbedrijven krijgen mogelijk nieuwe Europese miljardenboetes. De Europese commissie zegt dat er vijf grote onderzoeken komen naar het overtreden van nieuwe regels. Brussel probeert al een tijd de macht van Apple, Google en Meta in te perken. Volgens mijn collega Nando Kastelein hoort dit onderzoek daar ook bij. Je mag het in het verlengde zien van eerdere onderzoeken en ook eerdere miljardenboetes die de afgelopen jaren zijn opgelegd. Dit zijn de eerste onderzoeken onder een nieuwe wet, de zogeheten digitale marktenwet. En die wet moet de Europese Commissie nog meer slagkracht geven om uh, dit aan te pakken. De politie heeft vijf jongens aangehouden na explosies bij woningen in Zwaneburg in Noord-Holland. De jongens zijn tussen de 15 en 17 en komen uit Rotterdam. De politie denkt dat de aanleiding van de explosies ligt bij een crimineel conflict. De politie maakt zich zorgen dat er steeds vaker minderjarigen worden ingezet bij de uitvoering van explosies. Freek Vonk heeft maar kort kunnen genieten van zijn ontdekking. De wurgslang die hij een paar maanden geleden ontdekte is dood. De bioloog ontdekte de slang een anaconda-soort in het noorden van het Amazonegebied in Brazilië. De groene anaconda, die we allemaal kennen, de grootste slangensoort ter wereld, die we kennen uit de films, die we kennen van alle verhalen over grote, gigantische slangen, dat die in werkelijkheid uit, uit twee soorten bestaat. Maar ja, die slang is nu dus niet meer. Fonks schrijft op Instagram dat hij van diverse bronnen gehoord heeft dat de slang is doodgeschoten. en noemt het een klap voor de biodiversiteit. Dat het dier nu niet meer voor nakomelingen kan zorgen. Het weer dan nog. Het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen minder zon, maar geen spetters. De temperatuur loopt dan op naar 13 tot 16 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Goedenavond en welkom bij de tweede uur alweer van Play It Out Loud Underground. Yes, welkom. Uh, tune je net pas in, dan heb je een heel leuk interview gemist net. Ja, zeker. Maar valt allemaal terug te beluisteren. Ja, sowieso. Over een paar dagen. Ja, um. misschien uh, binnen een weekje al. Uh, we openen met uh, een nummer van Horna. Uh, Blap. Imperial Devastation van het album in mijn beste vins. Koiti, Eidek, Sanau, Soa. Het was hun allereerste album uit 1998. En er zijn maar 1500 exemplaren van, kom ik net achter. En ik heb er één van. Wat geweldig. Ik vergeet je muziekje. Vergeet je muziekje. Ah, daar is hij. <laughs> Kijk, sorry. Ik weer helemaal thuis. <laughs> Het resultaat van de vermoeidheid, zeg maar. Misleiden met valse beweringen van kennis. Oftewel, charlatan. ...is de laatste nieuwste... ...laatste, ik hoop niet de laatste... ...ik hoop dat er meer volgen... Single van Marduk. Marduk gaat april lekker op tour. Ze hebben drie singles tot dusver uitgebracht... ...en dit is ook een hele lekkere... ...vooral op het eind een beetje die riff... ...die hoor je echt zo... ...ga maar gewoon luisteren, heerlijk. Ja. Hier is Charlatan van Marduk... ...van hun laatste album, Memento Mori. was Celtic Frost. Ah, met het nummer The Usurper. Uit 1984 alweer. Ah, wat was ik toen nog jong. Uh, de volgende band die we gaan draaien. Is een beetje trash punk. Achtige metal. Uh, is van Midnight. De band. Uh, was van 2003 tot 2012. Eigenlijk een eenmansband band. Van uh, Jamie Walters. Ook wel. Athener oh, genoemd, genaamd en uh, later heeft hij de bandleden uh, kwamen erbij en nu treedt hij ook op en zijn optreden is echt gewoon een feestje, is helemaal leuk, helemaal geweldig en uh, ja ze maken gewoon lekkere buikmuziek. Ja, hier is uh, Raw Attack van. Tena. Ja, gaat hij nou alweer praten? Ja, hij gaat alweer praten. Waarom ga je nou weer praten? Nou, meestal doe je twee nummers dan praten. Maar ja, we zijn, als je hebt meegeteld, tuurlijk heb je meegeteld. We zijn beland aan nummer 13. En nummer 13 is altijd weer een speciale. En deze keer uh, is het nummer van de Vlaamse buren van Ancient Rites. Ancient Rites, een Vlaamse black metal band die ontstaan is in 1989 heel veel bezettingswijzigingen gehad, waarbij eigenlijk Kunter de enige is die een beetje constant is gebleven. En, uh, ja, het, uh, een van de beste albums van hun vind ik toch het uh, album Fatherland. En nou ja, Fatherland. En dan doe ik gewoon ook iets met moeder. Mother Europe is de nummer 13 van deze maand. Daniel Rusten. Rusten, wie kent hem niet, van de zang van Marduk. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen band, Funeral Mist. Um, hij heeft ook een solo band gehad, Wind, maar daar is nooit wat van uitgebracht in 1993. Uh, van Funeral Mist wel. En in het eerste album, Salvation, gaan jullie het nummer Breeding Boons horen. Deze speler er. maar nee, het is was Black Lodge ja. met het nummer Mysticum. Het is een uh, industriële black metal band uit Frankrijk, dus uh, ja, een beetje beats erin, geen drummer, maar gewoon lekker boom, boom, boom, boom, boom. Ook was heerlijk om te horen. Uh, de volgende band. We hebben niet zoveel tijd meer, maar. We gaan het snel draaien. Is afsky uh, afskij, afski, afski wat letterlijk walging betekent en uh, ja hele aparte hoes. Ik ga maar bekijken van het album. Vaak droom ik met deuk, oftewel of de uh, ja ik droom amie deut Hier is het nummer. Daar gaat mijn blaadje. <lacht> Daar gaat ie wel eens van alles Imperium, Imperium. Dat is hem. We hoorden een speciale versie van het nummer... van Satiricon. Uh, deze staat op de Moonfuck complicatie. En eh... Uh, ja, Compilatie. Compilatie. Complicatie, ja. ja, ja. En uh, Daar staat hij dus op. En we gaan snel over naar het metal nieuws... met hey, Marcel. Concertagenda. Wauw, zie je wel? Ik moet meer slapen. The Play It Loud Concertagenda ik ook maak ook foutjes vanavond gaat niet helemaal soepeltjes nadat nou, de uh, geplande show op Complexity Fest 2022 helaas niet door kon gaan vanwege de grote corona zijn wij verheugd om de Italiaanse experimentele death metal super package met Atnosium en The Void of Thought te kunnen verwelkomen in de Stage 3 van de Patronaat in Haarlem. En The Facement komt mee als support. Kaartjes zijn slechts 10 euro'tjes. De deurtjes openen om half acht. En de aanvang is om acht uur. En op 28 maart staat er natuurlijk standaard je. De, iedere laatste donderdag van de maand in de Patronaat. De gratis m. OB show in je agenda. En met deze hebben we de line-up van deze maart editie. Deze minor operation booking staat in het teken van Wave Electro Punk en Beukende Bliepjes. Dorpstaat 3 is in korte tijd een van de grootste Nederlandse wave namen geworden en zetten met hun Synthesizer Punk iedere zaal in no time op zijn kop. Lifeless Past is een tweemansformatie die je doet geloven dat je door een wormhole in de jaren 80 terecht bent gekomen. De Art Punk van Designer Violence combineert dansbare punky beats met geënchanceerde teksten. Nee. En deze avond is volledig gratis. Dus mocht je daar zin in hebben... daar lekker naartoe gaan. En dat was het meer voor vanavond. Wat betreft de concertagenda. Het is alleen lekker maar in het naad, Ja, het is kort, maar krachtig. We hebben maar ook nog heel kort. Daarom, we gaan afsluiten met gaan het laatste nummer. Afsluiten met een, met een knaller. Ja, dat mag jij doen. Terrorfront van Infernal War. Yes. Nou, tot over een maand. Tot over een maand. Voor jou dan. Zijn we er weer. Ja, en ik eh, volgende week weer. Absoluut. Het was maar weer een waar genoegen Ben, ondanks uh, vermoeidheid. Nou. nou, nou, nou, nou. Slaap lekker iedereen, oh. voor straks. Dat ja. gaat hier wel lukken. Hier komt nog een slaapliedje voor jullie. Ja, echt hè. Het laatste slaapliedje voor vanavond. Uh, komt er nu aan. Bedankt. Joop. Tot volgende tot week. En bye tot bye. De volgende maand. Doei.